In die gevallen mag een arts euthanasie toepassen op voorwaarde dat de patiënt eerder wel een schriftelijk euthanasieverzoek heeft opgesteld. De prijzen in winkels zijn vorig jaar niet of nauwelijks gestegen. Volgens het CBS was de inflatie gemiddeld 0,6 procent. Dat is het laagste cijfer in 28 jaar. De minieme prijsstijging komt vooral door de lage olie- en gasprijzen. Ook in 2014 was de inflatie opmerkelijk laag. Toen bedroeg die 1 procent. In Parijs wordt vandaag op meerdere plekken de aanslag op Charlie Hebdo herdacht. Een jaar geleden werden op de redactie van het tijdschrift twaalf mensen doodgeschoten, voornamelijk cartoonisten. Een dag later werden de twee islamitische terroristen gedood. Zondag is er een grote herdenking in Parijs. De beurshandel in China is opnieuw stilgelegd een half uur na de opening. De koersen daalden net als maandag meer dan 7 procent. Bij zo'n grote daling worden de Chinese beurzen de rest van de dag gesloten. Beleggers blijven zich grote zorgen maken over de economie in China. Noord-Nederland moet ook vanochtend rekening houden met spekgladde wegen. De KNMI-waarschuwing code rood blijft voorlopen van kracht in Groningen, Friesland en Drenthe. Mensen krijgen het advies niet de weg op te gaan als het niet echt noodzakelijk is.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 Nou, ik zal even, ik heb maar 13 minuten, dus ik moet heel snel. Je hebt er, nog, heet, twee. Je hebt er nog twee. Er twee. Oh, het, het heet de dementie <laughs> van Jet en Harry. En het is te bestellen bij Ervaria. www.ervaria.nl nou, En mocht je dat ja. uh, niet te snel hebben opgeschreven, dan kan je altijd even bij Zandstroom... Kom toeken. even langs, ja. op de ja. koffie. De koffie is altijd bruin bij ons. Kijk, Even kijken. Uh, uh, ik wil even, ja. Voordat we uh, naar iets moois gaan luisteren. Wanneer is Zandstroom open? Zandstrand is open zei. van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 4. Okay. En wij zijn er in principe van 9 tot 5. Okay. Dus de hele ja. kun je weer volle, ons volle week. Je hebt nog een, heel, uh, een hele tafel vol, maar het gezien komt, de tijd ja, uh, bind dat even in. Want het ja. laatste stukje wil ik ook even uh, ja. horen. En ja. daar heb je het ook wel wat een minuutje van nodig. Ik, wat ik even snel. En dit gedicht ik, wil ik nog voorlezen. Ja, dan ik dit stukje mee. Oh, wacht even. Je hebt meer tijd, tijd nodig, Leontien. Ja, maar het het Doe maar, maar rustig aan. Even, even heel kort nog: het is ja. geschreven door een 82-jarige meneer ja. uit Haarlem. Komt bij Zandstroom, heeft al zes jaar Alzheimer, geeft nog lezingen door het hele land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 Met muziek, zang en dans. Met aandacht, met groen eten en creativiteit. Met prachtige ogen, met heldere stem. Met inzet van hun stroom. Met elkaars stroom in zandstroom. Ja, mooi. Mooi gedicht. Mooi hè? Nee, en, mij dan, ook. Uh, um... en dezezelfde meneer, mag ik dat ook nog even ja, gauw zeggen? <laughs> in alle raad. Nee, nee. Hij heeft een boekje geschreven. Fantastisch boekje vinden wij. Alzheimer voor beginners.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 dementerende is. Ja, absoluut. We hebben het trouwens niet over, de, de, de, over dementerende mensen, maar mensen met dementie. Zijn, ja. Oh ja, ja, mensen met dementie. Zeggen, ja, want ja. je hebt het ook niet over de kankerenden. Nee. Dus we nee. proberen, ja, ja, ja. we proberen, ja, ja, ja. Dat, is, ja, dat, is dat is eigenlijk goed, goed is En goed. we proberen heel erg, dat willen ja. we, en dat moeten we volgens mij allemaal doen in de samenleving, de mens blijven zien en niet de ziekte. Het gaat ja, om ja. de mens, het gaat ja, om het, het, het karakter, duidelijk. het gaat niet om de ziekte.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 Het, het, is, het is eerder gezegd uh, hij dementeert. Als, uh, ja, ja. De nee, als je zegt hij dementeert, klinkt dat het hetzelfde als hij kankert. Maar ook dus de krant nee. doet het. De krant heeft ja. het ook over de dementeren. Ja. Ja. En dan zeggen wij altijd dat het gaat om mensen met dementie. De ja. Nou, dat is dan uh, weer rechtgezet. Ja. Um, we, ja. Hebben ja. Een, we hebben nu een tijd hele rare vraagje uh, Ik hoop dat je in deze tijd uh, bijna alles kwijt heb gekund wat je kwijt wilde. Ik kom gewoon nog eens terug. We nou, kom, op, ja, zeker. Ja, Ik heb er zoveel over te vertellen. En ja. het is ook interessant en boeiend. En, uh, nou, kom zeker nog een keer terug. Bedankt. En kom vooral op de koffie allemaal. Niet allemaal tegelijk in Zandvoort. Onze beurt. We om gaan een stukje muziek Dankjewel. horen. Een stukje muziek Dankjewel. Van Bob Dankjewel. you've done for me.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 Heel veel wind. Uh, hele Heel veel wind. aangename temperaturen. Ja. En het was nu 5 graden op de thermometer. En nat. En nat. En ja, wordt het nu, nat, wordt het nu ja. eindelijk eens koud. ons zit Sjoen uh, Kornel is voorzitter van de strandpachtersvereniging Zandvoort. Als ja. ik het helemaal goed heb. Ja. Dat klopt. Want er zijn twee strandpachtersverenigingen. Ja, Eén zijn, één van de vaste en één van de losse. Ja, We zijn gezamenlijk een gezamenlijke Zowel uh, Theo Miedema, onze collega, uh, als voorzitter voor de uh, Jaar Rond Paviljoens. En ik als voorzitter voor de seizoensverbonden Paviljoens.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 En uh, niet alleen de regelgeving waarbinnen je een jaar rond mag bouwen, mm -hmm. maar ook nog de regelgeving op wat voor manier je een jaar rond mag bouwen. Dat, ook nog? Dat, nou, wordt, dat wordt lokaal beslist. Dus als uh, Zandvoort, weels, ja. Zandvoort zou zeggen: uh, Nou, mooi en aardig, maar wij wilden niet meer dan tien, dan hebben we er nog vijf de kansen. Ja, ja. mogelijk, mogelijk, maar dat is natuurlijk een, uh, een, een, een stelling waar je ook weer een beroep op uh, of, of tegen zou kunnen uiten. Want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 zeg ik het eh, misschien oneerbiedig, maar eh, het weg waar je houdt, ja. waarvan het gebouwd is, om het zo te zeggen. Ja, ja. Is dat dan wel bestendig tegen de, de, de toekomst ja. en de stormen. Ja, ja. We hebben ja. wel een hele goede storm gehad ja. als proef in juli natuurlijk... Ja. Hè, waarin er, uh, het nodig is gebeurd. Gelukkig is er uh, heel veel. Jullie, jullie hadden weinig schade. Wij de, nou, de schade no, was niet heel. Eigenlijk was niks. Dus, dus het kan natuurlijk wel met die gebouwen. Maar goed, je moet het, dat natuurlijk wel, moet maar het in nemen, het overstromingsgevaar ook bijvoorbeeld zien. Kijk, nu dus, was het ja. de wind, maar wat doet het water, nou, dat is dus dus, dus, dus, dus ja, eigenlijk ja. de volgende vraag. Want uh, je kan ja. natuurlijk als paviljoen uh, eigenaar besluiten om dat te doen. Mm -hmm. Dan neem je dus een heel groot risico. Ja. Want uh, we hebben allemaal wel eens een keer uh, de, de zee tegen de aan zien uh, klotsen. Ja. En dan zullen je, je hebt het gigantische fundament gezien van de huigen en van de Precies, Houders. ja.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 Uh, en het was echt wintersport weer. Het was prachtig strak blauwe lucht uh, rond het vriespunt, koud. Maar als ik een kogel afschoot, nou al als schoot ik er honderd af. Ik raakte niemand. Nee. En dat is dan natuurlijk nee, ook nog is, een vraag je, met elkaar. Van hoe, hoe, hoe, hoe vertaal je dat economisch? Hè? Dus je moet dan wel naar meerdere aspecten kijken. Als je op een bepaald ogenblik zegt, Nou, gaan allemaal jaar rond. Nu, uh, de jaar rond parfums uh, uh, met een beetje mooi weer. En we hebben de afgelopen paar weken wel eens ja. een mooie namiddag mm -hmm. Wordt gewoon lekker op het terras gezeten. Ja, maar dan zijn er 36. Nu. Ja.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 Dat hoeft, dat hoeft natuurlijk niet, maar dat zal ongetwijfeld uh, komen, die, uh, komen die stemmen. Dat ze zeggen van nou, dat kan, dat kan niet. Hè? Dan, dan zitten we met het dorp en dan komt er niemand meer naar onze restaurant. Maar dat ligt denk, Mogelijk, ja. ik, dat ligt, denk ik dan aan die restaurants ook. Nou, het ligt voor een deel natuurlijk aan de ondernemer, maar dat kan je niet... Uh, er zijn altijd natuurlijk mensen die uh, een favoriet plekje hebben. Ja. En dat geldt denk ik voor alle inwoners van maar Zandvoort. Die hebben hun, hun stekje ja. waar ja. ze graag naartoe gaan om een hapje te eten of een drankje ja. te drinken. Er ja. zijn dus uh, een aantal mensen die, als op strand. Ja, maar er zijn aantal ja. mensen die in de zomer gaan eigenlijk op strand zitten. Dus ja. En in de winter vind ik winter gaat, het, het. Ja, ja. Het dorp. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En dat is ook zo'n uh, aspect. Ja. Alleen, gaat die bal natuurlijk niet altijd op, want. Um,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 Nou, Heb je al uh, een enkele en wij hadden wel uh, als bestuur een, een berichtje zo met elkaar rondgestuurd van uh, jongens werk aan de winkel. Ja. <laughs> Daar gaat wat gebeuren. Ja. <laughs> maar uh, het is al uh, zeker anderhalf jaar zo dat ik weet dat er een hele aantal ondernemers graag een jaar rond willen. En er is natuurlijk uh, vanuit uh, de gemeente Zandvoort ook het uh, evaluatie initiatief wat er ergens in de aankomende jaren zal komen. Uh, er is Overleer een bepaald 18, soort convenant ja. afgesloten in 2000 dat we voor twintig jaar zeg maar ja. uh, met de vijf jaar rond paviljoens ja. zouden werken. En daarna zouden gaan kijken wat andere mogelijkheden zijn op ik kan me voorstellen dat dat misschien in een soort stroomversnelling raakt... nu dit het nieuws is gekomen. Aan de andere kant... de overheid in Den Haag... die gooit een nieuwe regel op, om het zo maar te zeggen. En hier moet het worden uitgevoerd. En dat uitvoeren, dat is natuurlijk niet over nacht ijs, Dus dat vergt wel wat tijd. Dat begrijp ik. Maar... De wens om het langer jaar rond te zijn leeft al jaren bij ja. een aantal. Uh, ja. Dus die gaan nu gelijk. Uh, dus de deur staat iets verder open dan een kier om maar kan, te zeggen. Maar ik ja. kan me ook voorstellen dat de ondernemers door die kier uh, staan te dringen. Ja. Dus nou, die zijn, ja, dus zijn er. Er zijn een hele aantal die. Uh, die gaan dus die jullie, jullie zullen. Uh, binnenkort wel met de gemeente om te halen ja, moeten. Ja, dat, dat, dat zal zeker ook gebeuren denk ik. En, uh, en allereerst moeten we het standpunt van de gemeente Zandvoort weten hoe zij er uh, Ja. En het stand standpunt van de individuele ja. ondernemers natuurlijk. En van de individuele ondernemers, maar daarvan weten we van heel aantal, die inventarisatie hebben we eigenlijk al gemaakt, okay. dat er van een heel aantal ondernemers hebben we de, de naam en toename om te zeggen die graag jaar rond willen. Uh, we hebben een soort uh, taskforce, schijnlijk streep, commissie opgericht die uh, zich daar hard voor gaat maken na de aankomende jaren.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 Hoe staan jullie er tegenover als, als plazant? Ja, dat wou ik net vragen. Ja. <lacht> uh, we hebben het er uh, een enkele keer wel over gehad. Wij, wij zijn ook een van de geïnteresseerden die dan graag je ja. rond willen. Als dan toch uh, okay. zeg maar die uh, mogelijkheid er komt, dan zouden we... <lacht> dan je zouden was de klant. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> dan, dan, dan zouden we daar graag voor willen gaan. Is het Niet alleen voor nu, dan is het ook voor de toekomst. Ja. En... Um,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 Uh, en het is in de arbeidstechnisch en de, de contracten, het arbeidsrecht wat veranderd is, is vorig jaar, wel, is het allemaal ja. net even iets, ja. iets simpeler en wat makkelijker, denk ik. Maar goed, aan de andere kant moet er natuurlijk ook wel een omzet tegenover staan. Natuurlijk. moet je een goede, goede begroting voor jezelf maken nee. om te kijken of je, of je daarin sterk genoeg bent. Ja. Oké, okay, Johan, nou weten, we weten voorlopig weer genoeg. Um, mocht er daar weer verschuivingen zijn, ja. dan horen we dat <laughs> graag. Dan John, zijn we erbij, dank je wel.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 En uh, het zou kunnen dat dat dit jaar verandert. Uh, maar het zou ook sommigen kunnen dat het nog even langer duurt. Sorry. Maar het is toch leuk nieuws? Hè? Het is op het is zich leuk uh, nieuws toch? Ja, we, we halen in ieder geval de kranten. Ja, je je de kranten. Het ja, ja, antwoord staat erop. Ja. En dat is, ook wel weer mooi om, dat is ook weer mooi om waar te nemen. Dat uh, het circuit gewoon ja, is uh, heel belangrijk voor Nederland. Ja. Hè, op het moment dat daar iets gebeurd, Dan hadden we toch meteen de, de volpaarden van, van de kranten. Ja. De, de landelijke krant Telegraaf. Ja, halen we ons vanmorgen een heel artikel. Wil jij naar Zelfs... We gaan nu de kranten. Ja. Die wordt erbij gehaald. He? Prins Bernhard. Ja, senior. Was, ja, ja, die, senior die, die ja, zeker. die uh, dus voor mij zeg maar, Bij de eerste stratenrace uh, hier stond in 1939. Er zijn beelden die? van. Ja. Dan zie je dat Prins Bernhard daarbij aanwezig was. Ja, daar zie je die ja. oude dus, filmpjes. Ja. Uh, ja. Nou, hij is ook frequent bezoeker geweest van het screen, natuurlijk. Tot aan het einde. Klopt, dus zeker. Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Ja, ja hoor, dat uh, heb ik ook nog meegemaakt. Dat hij uh, dat wel op bezoek kwam. Word dus, uh, jij nou, uh, um, nu dit een beetje bekend is, uh, vaak gebeld van hoe zit dat? <laughs>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 Um, maar ik wil het nog wat weten, want er stond een <lacht> oude jaarsje op van uh, de staatsloterij op het circuit. Nou is het uw ja, oude het jaar is geweest. Al maar... geweest ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat was eigenlijk een, was een publiciteitsstunt van de, van de staatsloterij. En dat was echt heel leuk. Ja. Er zijn, uh, met, met Oud nieuws zijn er 250 minis ook verloot uh, oh, in Nederland. Jaar, ja. En uh, ja, ter voorbereiding erop hadden ze 250 minirijders uitgenodigd op het circuit. Die allemaal met hun mini dan een rondje over het ski konden rijden. En dan op de start stonden vier kiosken. En dan konden mensen een fles champagne krijgen. Oh, uh, oliebollen, vuur, wat vuurwerk. En dan een staatslot. Oh. En uh, achteraf zijn al die auto's met elkaar te de foto gaan in de vorm van 250. hadden ze dat uitgebeeld op, op een van de, van de rennerskwartieren. Ja, kijk, en dat heeft een hoop universiteit nou, opgeleverd. Het nee, is leuk. Het ja, was wel een prachtig ja, weer. weer. Dus nou ja, weer een ja. stukje mooie promotie. Ja, vanuit. zo is dat. Ja. Altijd goed. Maar nu de, de plannen voor dit jaar. Hebben, zijn, komen er nieuwe races? Hebben zij nog um, nieuwe races naar Zandvoort gehaald? Nou ja, kijk, nieuwe zijn races het? is... Uh, laat ik zeggen, het meeste wat, wat komt, dat kennen we. Ja. Uh, DTM komt uh, weer ja. natuurlijk naar Zandvoort, historisch naprie organiseren we weer. Ja. Ja. Uh, de, de Masters weer voor de ja. 26e keer de Formule 3 maar ook okay. in combinatie met, met het Duitse aardig weekend. De 12 uur van Zandvoort, wederom. Dus uh, nee, dat zijn allemaal zeg maar uh, goede. Ja,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 waarbij je echt de wereld uh, uh, de ogen ja. uitsteekt, zeg maar. Ja. maar goed, daar is echt... heel veel geld mee gemoeid. Ja. Dus ja. Maar je hoort tijdens... het toch steeds, hè? Ja, hoort nou, het, het, is, het is een ja. beetje een het verhaal, maar ik denk dat je reëel moet blijven. En dat is ook eerlijk ja. Erik zegt, er zal zoveel veranderd moeten worden. En als je dan bijvoorbeeld, nou, ik heb even bij Abu Dhabi gekeken, als je iets wat daar zo ineens neergepletterd wordt, om het zo maar eens te zeggen,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 Nou, ooit begonnen omdat er in de winter natuurlijk weinig razen werden. Nou, iedereen ook wel actief wilde blijven. De Marshals, uh, uh, de, de, de coureurs, de teams. Iedereen wilde ja. in de winter ook wat doen. Dan is het Winterkampioenschap voorgegaan ja. met de Nieuwjaarsrace. Een paar jaar geleden zijn we ook in het donker gaan racen. En ja. Dat kan. We mogen tot 7 uur avonds ja. razen. Uh, nou, zomers is het dan nog licht. Maar in de winter is het natuurlijk nu in deze tijd. Ja, is het is juist om 5 uur inmiddels echt donker. Dus dat is heel leuk. Kan het 2 ja. uur donker worden. worden. Dus zeker ook leuk om te komen kijken. Je hebt toch een ja. beetje dat 24 uur ja. gevoel op Zandvoort. Uh, maar een heel gevarieerd startveld. Uh, het exacte aantal deelnemers kan ik nog niet zeggen. Want op dit moment komen we nog wat inschrijving. Maar verwacht zo'n tussen de 30 en de 35 auto's. Variërend van de snelle Porsche, sportcars Tot nou ja, de, de, de bekende Renault Clio's. Eh, Volkswagen Golf's, noem het allemaal maar op. Maar het zal, het zal weer een mooi gemêleerd eh, veld zijn. En ja, de nieuwe is ook een stukje traditie in Dus iedereen die iets met autosport te doen heeft. Of het nou een team is of een rijder. Of, wel dan ook, of een journalist. Ze komen allemaal naar die nieuwe Want het is eigenlijk wel één grote nieuwjaarsreceptie. Dus als je iets met autosport hebt. Kom volgende week zaterdag hoe uh, laat? We beginnen. Uh, nou, De nieuwe race zelf is een vier uur race. Uh, die begint om drie uur middags. En ja. Die is dus om zeven uur afgelopen. Maar ja. zocht zijn de kwalificaties. En er zijn ook nog twee races voor de Mazda Max 5 Challenge. Dat is een, een merkenrace met Mazda's MX-5. Uh, open auto's. Dus dat kan met deze tijd van jaar ook nog wel eens uh, nodig. <lacht> maar die komen we ook aan de start. Dus ja, we ja. hebben de hele dag actie. Dus uh, ja. ja, als je autosportliefhebber bent, moet je zeker komen kijken. Die, uh, de rijders, hè. vinden ze dat leuk? Komen ze speciaal voor donker rijden? Jazeker. Ja, ja, ja. Wat ik al zei, dat winterkampioenschap bestaat uit, uit drie races. We eentje hebben eentje al in november gehad. Nu dan nieuwjaarsrace en in maart nog een finale. Maar die nieuwjaarsrace die trekt toch wel de meeste deelnemers en de meeste aandacht. Vanwege dat rijden in het donker. Bij de finish eh, steken we ook een mooi vuurwerk af om oh, uh, nou ja, ja, echt het ja. jaar nog eens een keer goed in te luiden. <laughs> en er zijn natuurlijk links en rechts worden ook de nodige borreltjes gescholken. Ja, het is, uh, het is echt een no. Ja. No. Ik hoor dat ik volgende week naar zijn circuit moet. Oh, oh. <laughs> um, we hebben vorig jaar uh, Max Verstappen hier gehad op het Raadhuisplein. En het was natuurlijk een spektakel van de eerste orde. En um, ik heb iets begrepen over de Max Verstappen fandagen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 En ja. daarna staan allerlei deuren volgens mij open. Maar dat gaan we dan zien. En dan heb je wel kans dat hij uh, te groot voor Nederland wordt. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat ziet er goed uit. Weet je, hij is uh, internationaal ja, voor iedereen. Gaan, hè. Uh, ja. drie, vier Awards ja. gewonnen. Ja. Uh, van het uh, Oudfood Auto Magazine, uh, Autosport uh, ja. uit Engeland. Ja. Hij is een ook, talent, he? Heeft hij ja. prijzen ja. gehad? Ja. ja, weet je, iedereen uh, De Beste volgt inhaalactie zo. Ja. Ja, ja. Dus. Leuk. ja, leuk. Nou, we zijn, uh, we zijn wel benieuwd. Uh,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 en dan, dan ga je dat vanzelf wel krijgen. Eh, helaas. Een, een, een festival zoals met de Historische Camperie. Met zo'n parade. Ja, dat zal met DTM-auto's helaas niet gaan. Um, nee. Zouden ze het al willen. Die ja, auto's kunnen zijn. dat technisch dat gewoon niet. niet. Nee, te eh, eh, ja. dat, dat gaat niet. Maar dat moet je misschien ook niet willen. Hè. Dat, is, ja. dat hoort echt bij de Historische Camperie. Dan moeten we zo Anders wordt het een beetje alledaags. Ja. Ja, hè, als ja, je ja, bij elke race een parade gaat houden. Wat wel wat ja. leuk wordt. Uh, dat, is, dat is wel een primeur. Eind februari. We de shorts.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 Dat dat Wat is volgen. dat een parfumeur? Nou ja, dan, dan moeten de auto's vanaf het circuit... gaan ze dan naar de vooropstelling... bij het raadhuisplein. Dus ze rijden gewoon over de openbare weg... Okay. heen. Dat mag ook, want het zijn gewoon... auto's die op de straat toegeladen zijn. Ja. Ze mogen ook niet hard rijden. Nee. En dan moeten ze daar... een aantal ja, minuten procedures doorlopen en dan, daar worden ze dan weggestuurd... zodat ze dan op circuit, als ze dan aankomen... daar is dan echt de start van de okay. Oh, Dus je, je, je oh. rijdt uh, vanaf het raadhuisplein... Zeg maar door het dorp en ja. dan ga je naar het circuit... Ja. en, daar is, en daar, op, is dan, dan, daar is dan de officiële start. start. Maar, zeg maar de auto's worden... Één voor één uit het dorp weggelaten. Dat is leuk. Ja, dat is één. Ja, dan ja. allemaal op ja. tijd kunnen starten. Dat is heel leuk. Weet een evenement mag Het erbij. Van, mag niet ja. in het dorp dat ze dus weg willen rijden. Dat mag niet. Dat zou wel leuk zijn. Deelnemers <laughs> die dat doen zullen meteen gediskwalificeerd worden. Maar het is natuurlijk wel heel leuk dat, dat iedereen af, dat ook weer ziet. Hè, dat die auto's toch weer dichterbij komen. Ja, ja. Dus, dan, uh, dan haal je het toch. Ja, haal je het ja, uit, ja. ja. nou ik denk dat dat een heel, heel leuk spektakel is. Want je ziet dat wel eens met zo'n vlag op de ja, motorkoop. Ja. Vlag eraf. Ja. En gaat ja. Zo, ja. Nou ja, dat zal gebeuren. Dat vind ik top. Ja, leuk, leuk. Erik, we zijn uh, redelijk bijgepraat over alles en nog wat. We weten en, dus uh, niet alles, maar dat, niet alles? Man, nou, dat, dat komt wel. Dat, dat komt wel. Nou, ik uh, zal vast nog wel eens een keer aanschrijven. Ja, dit absoluut, dit. Dat is, denk absoluut, ik wel. <laughs> Erik, bedankt. Oké, okay, fijne Dankjewel, dag. Als je zo'n eens in je eentje bent, zonder vrienden, zonder ja. een cent, zonder iemand die van je houdt, laat mij dat volkomen koud.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 Uber Ready, yeah, steady, you go Ready, steady, go